In het appartement in Rotterdam waar terreurverdachte Anis B. zat lag 45 kilo munitie. Het landelijk parket zegt dat het kogels waren voor Kalashnikovs. Anis B. wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag in Frankrijk. Het weer bewolkt en vooral in het westelijk deel van het land regen of een bui. In de loop van de middag op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst wat regen, later ook zon en 13 tot 16 graden. Dit was het. NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Seholka van de ANWB.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 Alles langs, de is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lucht. U luistert naar. Zandvoort luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Op zich best wel relaxed dit wel. Ja. Lekker nummertje hè? Ja, ja. tijd geleden. Ja, lekker nummertje ook om de week mee te beginnen. Ja, vind ik wel. Goedemiddag Dolly. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag luisteraars. Een nieuwe aflevering van Zandvoort luncht geloof ik hè? Ja, Het is voor mij een beetje onwennig. Wat dan? Ik sta hier nooit op uh, maandagmiddag vijf over twaalf. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar dat komt door onze eeuwige optimist, Charles. Die hier dus normaal staat. Ja. En uh, die belde me gisteren. Want uh, ze gingen met een hele groep naar de keukenhof. En dan zou hij de enige zijn die niet mee kon. Ik zei, joh, ga toch. We redden ons wel. En, uh, maar ik denk, nou, met dit weer, weet je. Hè? Ja. Ik zal toch maar eens bellen. Of hij misschien dan toch komt. En wat denk je? Hij loopt gewoon op de keuken of? <lacht> meen je niet. Ja, ik meen het echt. Dat is echt niet waar. goed hoor. Hij heeft zo'n uh, zo uh, mooi gekleurd ponchootje aan. Weet je <lacht> <lacht> ik weet wel. Ik wil hij, foto's zien, maar hij, ik denk ja, dat hij wel voorbij gekomen nou, die, die, die gaan komen, ja, met zijn nieuwe camera's, zeker ja, weten. Voor en na de regen. <lacht> maar uh, ja, nee, he, hij, hij is daar toch gewoon naartoe gegaan. Dus. Um, nou, dat doen wij het gezellig met je ja, tweeën. Ja, gezellig. Toch? Ja, hartstikke leuk. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Wat gaan we doen? We gaan uh, natuurlijk heel veel leuke muziek uh, draaien. En dat komt wel goed als ik jou ken. Ja, dat hoop ik wel. Ja. <laughs> en uh, half één en half twee hebben we natuurlijk weer het regionale nieuws. Met daarachteraan het weerbericht. En het, de, het liedje van de sidekick. En uh, als het lukt om kwart over één... Uh, bellen we altijd eventjes met Joop van Es om te vragen... wat er het weekend allemaal ja, okay. gebeurd is. Oh, lachen. Ja, nou, Dan spreek ik Golden Joop ook nog eens een keer dus. Uh, ik hoop het, want ja, uh, ja soms, soms is hij uh, niet te bereiken. Dus ja, het is altijd even een beetje. Ja, maar is het zo'n heftig vraag? weekend geweest, dan moet hij gewoon even bijtinken. Ja, is dat zo? Dat denk ik wel. Nou, ik, volgens <laughs> mij was er geen moeite te doen, of wel? <laughs> um, afgelopen week, uh, afgelopen weekend hier in het Zondvoortsen. Nee, je valt eigenlijk best wel mee. Nee, het was rustig, hè? Het ah, ja, was ja, het was wel zeker weten rustig. Wat wel ontiegelijk mooi was, was gisteren om vijf uur. Maar dat was uh, niet hier in Zandvoort, dat was in Bahrein. Maar dat was wel hier in Zandvoort op de TV, de Formule 1. Maar... Oh, zo! <laughs> dat was wel ontiegelijk mooi. Maar goed, dat, dat is het is een Zandvoortsprogramma, hè? Dat ik. even terzijde, maar ja. dat zal Rob wel gisteren behandeld hebben, waarschijnlijk. Ja, oh nee, tuurlijk niet, want die stopt om vijf uur. Ja, en Anders ja. had uh, gisteren. Maar ik zal het sowieso oh. aankomende vrijdag uh, ook gaan behandelen. Ja, oké, oké, oké. Want wat is je vrijdag dan? Dan is mijn uitzending gewoon, de Yo oh, Breakdown. En daar zo, doe ik altijd formule oh, 1 in. dan ga je wandelen. Ja, ik had het je zei dat je ging wandelen. Wandelen ook. Ik denk, wat is er dan vrijdag te doen met Naar wandelen? Naar de studio, van de studio. Ik dacht al, heb ik een persoen gemist. Nou, Nou. Inmiddels komt Lea binnen. Hi. Hoi. Hoi, hey Lea. Gefeliciteerd nog, hè? Ja. Lea. Ja. ja. ja. Zo Lea heeft... Gisteren, nou, ik heb er trouwens ook een stukje over het nieuws, dus ik ga het oh, niks vertellen. Okay, Oké, nee, niks verklappen dan. <laughs> nee, geen goed plan dan. Hey, zullen we gewoon een lekker plaatje gaan draaien? Kijken ja, dat vind uh, ik een heel goed plan. Dat vind ik het, ik, ik zie dan... dat je iets heel moois aangetikt ja, hebt. Ja, als ik zo ja. naar buiten kijk, dan... Uh... Ik kan me niet voorstellen Denk dat jij ik. ooit zeven jaar geweest bent, hè? als ik dat zo zie staan. Ja, nee, maar die ga ik ook nog niet draaien. Oh, die ga je niet nee, draaien? Nee, de bovenste begin ik bij. De bovenste? Ja. Oh, die ken ik niet. Nee. nee. Oh, dat is een heerlijk plaatje van een Australiaan uit 2012. Oh. En hij uh, is het laatst in een commercial geweest... en daardoor is hij hier een beetje bekend geworden. Oh, daar zullen we hem wel kennen, denk ik. Ja, maar zo dan... zegt het men even niks. Nee, dan gaan we nee. zo vandaag uh, luisteren gewoon, denk ja. ik zomaar. Doet u, doet u dat dan maar? Ja, mag het. Ja, ga maar. <laughs> en dan heb ik het natuurlijk over Xavier Rudd... met Follow the Sun. Waar staat hij ja, hij staat nou hier zo verstopt. Oh daar! <laughs> your intention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 the dark. Adel, rolling in the Deep. Van uh, een van haar albums van vijf uh, En daarvoor hoorde ik Save Your ride met uh, Follow the Sun. En dan. Uh, <laughs> ja. Had ik een uh, bedje klaar staan, maar het MD'tje had ik er nog niet in gezet. Wat is dat? Wat had je Een beetje een, een uh, muziek-achtergrondmuziekje. Oh. Maar dan moet ik wel het MD'tje erin stoppen. Een wat? Even kijken. Oh. Wat zegt hij nu? ik ja. okay. <laughs> Uh, je ken, ken je mij al een beetje? Ik ben heel chaotisch altijd met uitzending doen. Oké, okay, oké. Okay, ja. uh... nou, wij blijven wel rustig hoor. Ja? Ja, ja. Oh, ja, ja, gelukkig. Ja, ja. Ja. Kijk, ik kan die van mij wel doen, maar dat is een beetje heavy, denk ik, om dit thuis te hebben. Want dan krijg je dit. Op ja, zich wel lekker, he, maar... Ik, ja, ja, ja, ja. Ik ben mooier, maar goed. Um... Maar uh, je oh. kan natuurlijk ook in het kader van wat hoor ik gewoon even niks doen. Want het schijnt dat heel veel mensen het heel irritant vinden... Hè? die achtergrondmuziekjes altijd. Ja? Ja, heb je dat nooit gelezen in de krant? Nee. Nee? Nee. Nou, er zijn heel veel mensen... en uh, er is nu dus een of andere stichting... die heet Wat Hoor Ik? Die, uh, of Ik Hoor Niks, zo heet het. Wat zeg je? Die. Uh, <lacht> Sorry, deze was te flauw. Nou ja, het had gekund. Ik bedoel, je bent ongedoucht hier naartoe gekomen. Dus ja, misschien dat... zijn je oren nog niet schoon. <lacht> nee, dat zou zomaar kunnen. Ik had geen warm water, joh. Met Wat een watje, mensen. Gaat gewoon niet onder de koude douche. Nee, dat heb ik gisteren al gewoon, gedaan. Ja. Ik heb al twee dagen in warm water. Gisteren was ik eindelijk klaar met douchen. Ja. Of tenminste, ja, onder de koude douche. En dan doet. Nou piep. Doet dat ding het weer. Ja. Dus uh, ik denk, nou, prima. Even het poetsen met warm water. Niks mis mee. En. Uh, ja. Ik gisteravond de deur uit. Hij doet het nog steeds. Ik kwam vannacht thuis. het doet het nog steeds. Ja, en vanochtend. Ik wilde net douchen. Doet hij het niet. Ik re-zitten, riesitte, zitten Nou, ik ben er helemaal paranoia van. Volgens mij ben je vervloekt. Ja, dat zou best kunnen. En volgens mij is er iemand heel boos op je. Die zegt dat je nooit meer warm zal douchen. Nou, het zou me niks verbazen, overigens, hoor. Nou, eerlijk gezegd, uh, nou ja. Hm. ja nou, niet. laten we maar doorgaan Goed. met. Wat is het volgende liedje? Een helemaal mooie... eentje op, uh, Mo. Ja, joh. Ik ben echt vervloekt. Ik begin ook verkouder te worden en zo. En dat soort uh, En dus, uh, Een hele mooie plaat is dit van uh, George Ezra. En er zit een mooi tussenstukje in. Um, dit is namelijk eigenlijk een uh, kopie van de videoclip. Maar uh, Sir Ian McKellen, zeg ik dat goed? Die uh, zit er tussendoor. Zeg maar uh, Gandalf. Uh, ik ken je wel. Oké. Okay. I want to hear all about it. Get the toll off your chest, too I feel the tears and you're not alone, oh no. When I hold you well, I won't let go Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl. you wanna do, won't you listen to the man that's loving you Your world keeps spinning and you can't jump off But I will catch you if you fall, I can't tell you enough I hate to that you're feeling low I hate to that you won't come home, oh I.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 Wait, wait, wait, hold up. Ian. Yes? What's going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Thank you very much. I think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look, yeah. Ah, thank you. There was someone bringing you a gong on. He was taking it off. You got a drink. I don't even get that. Oh, well, I'm sorry, but I'm just so excited to be here, you know. I understand that, but it's just a frustration. Do you know, Jeff?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 Of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Van uh, George Ezra. Listen to the man. En dat was uh, Sir Ian McKellen. Ik weet het nou zeker uh, over hem. Zondag in Oh, die moet ik niet hebben. Wat <lacht> bemoeit die man zich mee? Ja, hè? dat weet ik ook niet. Hij begint ineens te praten. Ja. ja. Snap jij dat nou? Ja, weet we, ik ook niet. Kijk, die moest ik hebben. Oh ja. Ja, dat is een stuk lekkerder. Ja, inderdaad. En nu? Um... <lacht> nou, ik denk jij hebt wat te vertellen, of nog niet? Half, uh, je bent nog altijd nieuws aan het vergaren ondertussen. Het is dus half pas, hè? Ja, ja over ja. vijf minuutjes. Dus we kunnen straks nog even een lekkere muziekje draaien. Oké. Okay. En uh, ja, ik ga in het nieuws ook iets vertellen over Lea. Want we hebben gisteren een hele mooie dag gehad. Zoals jij al zei, hè, je feliciteerde er al. Dus daar ga ik straks wat over vertellen. En uh, ja, voor de rest uh, weet ik eigenlijk niet wat ik zou moeten zeggen. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon lekker uh, muziek draaien. Ik weet het ook eigenlijk niet. <lacht> <laughs> het is een beetje een saaie maandag aan het worden, he? Ja, het is ook ja. een beetje druimelig weer buiten en ja. dat soort dingen. Dus we gaan. Uh, ik denk dat de Kina even wat uh, meer uptempo muziek uh, erin gaat knallen. Zo is het. Ik denk het vrolijk. Eerst ja. heerlijk luisteren en rechtzwijmelen. bij Lucas Graham met Seven Years. Yes. Once I was seven years old, My mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old.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 Eurovision Song Contest en degene die mij vaak horen op de radio weet dat ik daar helemaal fan van ben dit was Maureen met de Euphoria en binnenkort is het weer maar dan met Douwe Bob kijk hoe Nederland het dan gaat doen, ik hou mijn hart vast maar we gaan het vanzelf allemaal meemaken Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Nou, dat klopt weer helemaal. Maar ik heb gewoon gelijk. Dat hij altijd weet hè, wie er hier zit. Ja, Ik vind het ook knap. Ja. Kijkt hij op de webcams mee op zfmz.live.nl ik, ik, ik, ik, ik denk het. Want hoe kan hij anders weten dat ik het ben? Maar goed. Maar uh... ah, bij mij kunnen ze het weten, want kunnen ze ruiken vandaag. <laughs> Terwijl ze jou helemaal niet verwachten. Nee, precies, nee. kan je daar gaan. In eerste instantie zullen ze denken, god, wat ruikt die Sharon vandaag? Het <laughs> is Maurice, mensen, het is Mootje. Ik ben het maar. Goed, het uh, regionale nieuws van 4 april 2016. In de nacht van zaterdag op zondag werd tijdens horecatoezicht in Zandvoort een man aangehouden nadat hij een horecaportier had bedreigd. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen, hè? De man werd door de portier geweigerd naar aanleiding van eerder wangedrag. De verdachte is na zijn aanhouding ingesloten in het zellencomplex en tijdens het horecatoezicht is de politie Zandvoort en omstreken onopvallend aanwezig in het centrum van Zandvoort en op de routes van en naar het centrum. Tijdens de zomerperiode zullen er zeker ook. Excuus. Politiebijkers worden ingezet. Zij kunnen zich onopvallend, stil en flexibel door het gebied bewegen. God. Vroeger dachten we zo over Rusland, weet je wel? Die veiligheidsmensen. Ja, die Sovjet-mensen. Die overal door tussen slopen. Dan hebben we het zelf ook, weet je wel. Ja, ja, ja, maar vanuit Rusland had ik echt sleepers zelfs uh, letterlijk ja, over de hele wereld verplaatst ja, aan. Als ik het zo lees, dan, die gaat, dan gaat het toch op lijken. Dat doet me denken aan die twee spelden die op het Rode Plein liepen. Weet je wel. Die zeiden van, uh, wat vind jij nou van die, uh, van die politiek nu? Nee, uh, hey, er loopt een veiligheidsspeld achter ons. Oh, god. Ja. <laughs> uh, <tus> nou goed, volgende nieuwsitempje. Uh, afgelopen vrijdag is er een groepje vrijwilligers onder leiding van Hilly Jansen van start gegaan... met het verven van de blauwe muur van het voormalige Dolphirama. Ook wethouder Gert-Jan Bluis stak de handen uit de mouwen en schilderde lekker mee. Het schilderen van de muur is één van de maatregelen die de gemeente neemt... in aanloop naar een structurele verbetering van de uitstraling van de boulevard. Mocht je toevallig ook zin hebben om lekker te gaan schilderen in het voorjaarszonnetje... Meld je dan aan als vrijwilliger. Er wordt steeds naar vrijwilligers gezocht. Zaterdag gaat men verder met het schilderen van de muur. Het Zandvoorts Museum coördineert de metamorfose... dus je kunt je aanmelden bij de beheerder Helianse. Het telefoonnummer daarvan is 06-134-27671. Maar je kunt natuurlijk ook eventjes langslopen bij het museum om je aan te melden.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 En terwijl de politie onderweg ging, kwam een tweede melding binnen... dat op de Boekenrodeweg een fietser zou zijn aangereden door een auto. Uiteindelijk werden de auto en de bestuurster aangetroffen op het Goudsbloemplein... waar de auto tegen een lichtmast was gereden. De bestuurster breek onder invloed van alcohol te verkeren... en vervolgens de politie zei ze daar zelf over dat ze erg dronken was. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek... en hier werd ook bloed van haar afgenomen... Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw ingesloten op het politiebureau om te ontnuchteren En de politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingevorderd... en ze wordt ook aangemeld voor een rijvaardigheidsonderzoek. De gemeente heeft vorige maand tien buurtpreventieborden in Zandvoort geplaatst. Het initiatief wordt hiermee zichtbaar op straat. Sinds de eerste informatieavond zijn er ruim acht wijken gestart... met ondertussen rond de 350 deelnemers... Er zijn vier wij week, wijken sorry, die in de opstartfase zitten met een groeiend aantal deelnemers. Vijf andere wijken hebben wel deelnemers, maar zoeken nog een beheerder. Met deze laatste negen wijken in wording zal de dekkingsgraad in Zandvoort op korte termijn oplopen naar minimaal 60% van het geografisch bereik. En dat is een mooie mijlpaal. Vanavond kunt u in Theater de Krocht weer genieten van de optredens van de Zandvoortse muziekschoolleerlingen. Er zullen, de verschillen, er zullen verschillende popbands optreden. En uh, met trots mag ik melden dat ook mijn dochter Lea, die gisteren al zingend een plaats in de halve finale van een talentenjacht bemachtigde, een van de leerlingen zal zijn. Het, uh, de avond begint om 7 uur in Theater de Krocht. Afgelopen jaar heeft er in Zandvoort een paal gestaan... waar menige demonstrant op heeft gezeten... uit protest tegen de plaatsing van 700 windmolens... voor de kust van Zandvoort en Noordwijk. Met de leus ver verplaatste windmolens... strijden zij voor plaatsing van deze windmolens naar Airmuiden ver. En er is nieuws over, want de paal gaat op tournee naar Noordwijk... van 21 tot 30 april aanstaande... En daar wordt inmiddels aan een begeleidend programma gewerkt. Men is bezig om het paalsitschema op te stellen... en er is nog ruimte voor participatie vanuit Zandvoort. Dus als je graag nog eens wilt zitten... of je kent mensen of je bent hetzelfde die de vorige keer ernaast grepen... en maar dat wel nog eens willen meemaken, dan is nu de kans. Je kunt je aanmelden bij Danielle Brink en haar... Uh, E-mailadres is daniellebrink225 at gmail.com. En wees snel, want vol is vol. Nou, En mocht je nou niet willen of kunnen zitten... dan kun je misschien op andere manieren de actie steunen in de actieperiode. Bijvoorbeeld door in Noordwijk mee te helpen op bepaalde dagen... en door je actievlaggen of posters op te hangen in Zandvoort... zodat we laten zien dat de actie langs de hele kust gedragen wordt. Wij gaan nou. er toch wel even een kijkje nemen, neem ik aan, hè? Ja, uiteraard, want ja. Uh, we hebben nog steeds wat lopen, hè? En dat kunnen we dan mooi aanvullen, toch? Ja. Ben je afgelopen zaterdag nog geweest bij nee. het uh, uitreiken van het boek? Nee, ik kon helaas niet bij zijn. Nee, ik ook niet, jammer genoeg. Maar, dus maar ik het zag, is, er is een digitaal, eh, uh, eh, uh, uh, uh. Je kan hem digitaal bekijken? Ja, ik heb hem digitaal bekeken. Het is een prachtig ja. boek geworden. Dat is Irma, Irma van heel Middel... goed gedaan. Ja, ja, zeker weten. Irma van Middelkoop de Jong die heeft dat gedaan. Of de Jong Middelkoop? Nee, hè? de Middelkoop de Jong. Ja. Ja, nou ja. Ja. Om het even. En, ja. <laughs> <laughs> maar ze heeft er echt iets heel moois van gemaakt. Ik zou het best wel willen hebben, dat boek. Ja, je echt kan mooi. hem nabestellen. Oké. Okay. Alleen uh, de kosten ik niet meer uit mijn hoofd. Ga ik even opzoeken voor je. Ja, zoek jij het maar op, want dat weet ik ook nog niet. Maar goed, in ieder geval, uh, dit was het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar you. het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, het is vandaag bewolkt. Nou, daar hoef ik u niks over te zeggen. Oh, ik hoop maar één lekker door. En uh, ik heb nog uh, meer nieuws te melden. Er valt regen. Nou. Echt waar? Ja, het regent. Oh, ja. Kan ik dat? Kan ik goed? Het wordt weer weer weer Het wordt dus... Uh, die niet. <laughs> dat is wel heel lokaal weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer niet uh, interpreteren meer. Nee, maar goed, uh, bewolking, regen... maar het schijnt, het schijnt dat het ergens vanmiddag... Uh, toch wordt het droog... en het schijnt dat je ook nog geregeld zon kan gaan verwachten. Woe, woe, woe. De wind waait matig uit het zuiden... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 15 graden. Morgen is het bewolkt en in de ochtend is er een buienkans. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn en de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur gaat stijgen en dat vind ik dan toch wel weer lekker hoor, dat ik dat nu voor mag lezen naar waarde rond de 14 graden. Oh, lekker. Langzaam maar zeker, jongen, dan gaan we naar de zomer toe. Heerlijk. Dat was uh, het weerbericht voor vandaag. Top. Ja. Het liedje van de zon. Beste Ricca, als je deze je al niet kent. Ja, en dit liedje wil ik opdragen aan mijn schoonzusje. Als je doet. Ja. Ja. Is haar lievelingsliedje vandaag.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 Ik heb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 C'est la vie je sais que ça fait qu'on Als uh, Albert Jan dit nou zou horen op dit moment zou die helemaal jaloers worden. Met regims is dit. Met Jim Teer. En daarvoor hoorde je natuurlijk de plaats van Dolly, hè? Het nummer van de Sidekick. Ja, het nummer van de Sidekick voor mijn schoonzusje Diana. Want ik weet dat zij dat een prachtig mooi nummer vindt dus okay. Vandaag draag ik Diana haar op. Nou, heel goed. En, en over Albert Jan, die zal heus niet jaloers worden, hoor. Die zit lekker in het zonnetje, man. Nou ja, Heerlijk. ik denk, met, met dat soort muziek vindt hij het altijd wel fijn om... Uh, oh, maar dat hoort hij toch? Een beetje heimwee krijgt ik hij dan wel, hoor. Ik weet zeker dat hij luistert. Ja, daar ben ik ook bang voor. Oh, een beetje Amsterdamse <laughs> accent, sorry. Ah, dat dat maakt mij niet uit, hè, wijfie. <laughs> nee, de, de, de ui, de oh, de ui uit. krijg ik toch nooit goed onder controle, hoor. Ah, klein detail. Hé, <laughs> hey, maar we, we hebben... Uh, ja, we hebben een, een, een, een wereldartiest in de studio. Ja, ja, ja. Heel toevallig, ja. Hoe kan dat? Hoe komt ze hier? Uh, Live met Live de ingevlogen? De ja, nee, met de auto is ze gebracht. Oké. Okay. Hier naartoe. En uh, nou, ik vind het hartstikke leuk van haar, want ze is bereid om een van de liedjes te zingen... waarmee ze gisteren de halve finale heeft gehaald in een talentenjacht. En er waren wat talenten, hoor. Ik dacht echt van, nou, dat wordt een kluif, maar... Uh, ze vroegen zichzelf af wat, wat, wat ze bij zo'n talentenjacht deed. Want uh, ja. mensen gaan, de, ja? gaan naar de tv, zeiden ze. Ja, dat waren ja. collega's van uh, Zaan Radio die dat zeiden. Oké. Okay. Ja. Maar goed, uh, Lea die, uh, die wil graag iets voor ons zingen. Nou, dat laat, die kans laten we niet lopen natuurlijk. Nee, ik heb er uh, al vaker mogen horen, gelukkig. Hé <laughs> hey Lea, wat... Uh... Wat ga je zingen voor ons? Uh, ik ga zingen. Uh, uh, ik vergeet de naam altijd erg. Make Thank you, you make feel, feel my love van ja. Adele. Ja, de tekst vergeet je toch niet, hè? Nou, <laughs> ik heb hem al opgelicht voor de zekerheid. Je weet het nooit. Hij, hij ligt hier wel. Ja, dat moet je niet verklappen, joh. <laughs> ik bedoel, ligt niks Oh mijn man. <laughs> hey, wil je nou, nou. zien hoe uh, Lea doet? Ga dan snel naar je computer. zfm live.nl. Dan hebben we twee mooie webcams hangen. Dan kan je ja. meekijken. Kan hey, je de van voor en van achteren zien? Uh, ja, ja, klopt. Dit dan. <laughs> <laughs> Klaar voor? Nou, ja, zeker weten. Gaat die. Succes, Lea. Dank je wel, vast.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 I can never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love regret. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. Ik stem voor. Ik snap het ook niet wat jij nog niet uh, bij de televisie, radio en wijde uh, omgeving doet. Ik, uh, ja, wat zou ik zeggen? Dat is mooi, hè? Ja, toch? Heeft u wat te zeggen, mevrouw? Deze vraag niet te zeggen. <laughs> Die is er gewoon helemaal stil van. Dat is, ja, dat is toch ja, het mooiste ja, ja, wat er ja. is. Ja, leuk, hè? Ja, ik een keer stil bedoeld. Ja, dat ja, wou nou, nou, ik net niet zeggen. Zo. We hebben Belinda stilgekregen. Dat is ook eigenlijk wel een applaus op zich waard. Nou, hartstikke mooi, Lea. Dank je wel dat je ja, dat hebt willen doen. En vanavond uh, in de krocht, geloof ik. Mag je ook weer, hè? Ja, ja. klopt. Daar sta ik inderdaad met mijn... Uh, popband? Ja, niet mijn popband, ja. maar bij <laughs> de, de popband. <laughs> Daar zing ik inderdaad met, uh, met een vriendin van mij, met Richelle Pantinga. Zingen wij in de krocht. Inderdaad. Hoeveel nummers gaan jullie doen? Uh, wij zingen er drie. Drie. En ja. er komen meer popbands, geloof ik, hè? Want het gaat uit van de muziekschool New Wave. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja er, komen ook, ja, er komen inderdaad meerdere bands die daar spelen. En wij, uh, wij zitten dan voor de pauze nog, gelukkig. En dat, dat, dat zijn dus allemaal leerlingen van, uh, van de muziekschool, hè? Ja, ja dat vind ja. ik op zich wel grappig. Want ik zit daar nu. Uh, uh, met gitaar leer ja? ik daar. Alleen uh, ik zal geen gitaar spelen vanavond. Maar je dat... gaat weer zingen. Ja, nou ja, dat, uh... en ook niet het nummer jezelf begeleiden en zingen tegelijk. Nee, nee, nee. Hey, daar hebben we een band voor, hè. <laughs> nou, dat, is weer, dat is weer een andere dag. Dan uh, ah, okay. gaan de leerlingen weer individueel uh, laten zien wat ze of laten horen eigenlijk wat ze geleerd hebben. Maar vanavond is dus een speciale popbandavond. Lachen. Lachen. Sorry? Sorry? Iedereen mag komen. Ja, ja, iedereen mag komen, graag zelfs. Het is vrije vrije entree. Je hoeft niets te betalen en uh, nou, dan kun je mag ook eens, uh, wel, maar... zien en horen uh, hoe de leerlingen zich allemaal ontwikkelen daar. En ik mag zeggen, het, het klinkt goed, ik heb, ik heb laatst een klein stukje gehoord omdat ik Lea ook kwam halen. En vanaf zeven uur is de zaal open en zijn er optredens, er zal een kleine pauze zijn. En uh, Lea is voor de pauze, heb ja. ik net vernomen. Ja, ja. Nou, dus, dus uh, met z'n om zeven uur vanavond naar de krocht toe. Ja. We hoeven niet uit te leggen waar die zit, want dat weet iedereen toch ondertussen wel, lijkt mij. Ja, op de Grote Krocht toch? Ja, volgens of mij in wel. de Grote Krocht. Nou, dat hoeft er net grocht. naast, toch? Of... <laughs> nou ja, in ieder geval bij de kerk in de buurt. Ja, in de buurt, ja. ja. ja naast staat er heel ja. groot op, uh, staat er de Krocht. Dus vanavond 7 uur uh, uitvoering van de uh, popbands van de muziekschool Nieuw Wave. Ja, we gaan ook nog een beetje filmen, hè, Mo? Ja, zoiets geloof avond, ik, ja, hè? Ja, we gaan een ja. beetje een leuke reportage ervan maken. Ja. Hé, hey, Lea, dankjewel. Ja, ja, geen probleem. Ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl.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 het ritme van CFM via de kabel op 104.5